op de kier. Vroeger groeide het haar tot aan de enkels. Stien, dat kan toch niet meer van deze tijd zijn. Een hele kale kale kano. Kom op Stien, het kost dit nou zo'n uitbillator? 65 euri, dit is geen geld. Zwaai op die kale kano. Maar denk je, die string gaat uit. En ze laat me daar een fijne kale kado zien. Ik was een zijn kind.